Vodafone roept de overheid op transparanter te zijn over telefoon- en internettaps. Dat is volgens het bedrijf nodig om het vertrouwen van burgers in de overheid te vergroten. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen werkt met een nieuwe techniek waardoor piepkleine uitzaaiingen van kanker kunnen worden ontdekt. De eerste patiënten zijn er al mee onderzocht. Het gaat om een speciale vloeistof die bestaat uit ijzerdeeltjes. De vloeistof wordt in de arm van de patiënt gespoten en een dag later wordt er een MRI-scan van de patiënt gemaakt.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 FNV en CNV zeggen dat er nu met het akkoord een solidair sociaal plan is. De ontslagvergoeding is verhoogd en mensen die worden overgeplaatst... krijgen een betere regeling voor reiskosten en reistijden. De vakbonden gaan het akkoord met een positief advies voorleggen aan hun leden. De NS was tot het laatste moment van plan om met de vira te gaan rijden. Dat blijkt uit stukken die de NOS in handen heeft. Eind mei vorig jaar besloot de directie van de NS om nooit meer met de vira te gaan rijden... Maar nog geen week eerder had diezelfde directie tegen het ministerie van Verkeer gezegd dat de Vira's begin 2015 weer op het spoor moesten staan. Het weer, vanuit het westen regen en veel wind, aan zee kan het tijdelijk stormen, morgen zijn er buien, vrijdag blijft het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie In de Westkust. Daar komen op dit moment zware windstoten voor. En ten zuiden van Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10 richting de A1. Het staat tussen Oud-Zuid en het Amstel Business Park... 4 kilometer en zijn twee rijstroken dicht. En door een aanrijding rijden tussen station Den Haag-Mariehoeven... en Leiden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Niet zo slim...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 Russisch rumoer. Nu in de Nederlandse theaters. Mis het niet. Kijk op introdans.nl. Radio 1. NTR. Kunststof. Dames en heren, goedendavond. Onze gasten speelt al 50 jaar solotoneel... en viert dat met een reprise van haar solovoorstelling... Buigen voor Oranje... En solo is het, want los van tekst en regie doet ze verder alles zelf. De prachtige kostuums, schriem, decors, techniek en alle rollen... waaronder die van koningin Wilhelmina op een feestavond op Paleis Noordeinde... ter ere van de 18e verjaardag van haar dochter Juliana... met als speciale gast een Javaanse sultanzoon. Hier is Nelkers... Uw presentator is Jenny Brouwer. Ja, Nel Kars, meer dan een halve eeuw solotoneel. Is er dan helemaal niemand die met u samen wil spelen? Nou, dat is nog nooit aan de orde geweest. Echt nee. niet? Nee, er heeft nog nooit <lacht> iemand opgebeld. Nel, mag ik met je meespelen? <lacht> Zullen we samen gaan spelen? Nee. nee. Waar ligt het aan? <lacht> Wat is het? Is het ik een, het een besluit? Nee, dat... ik heb dat nooit verboden, hoor. <lacht> nee, dat... Uh... Ach, het is zo gegroeid. Ik heb op een gegeven moment het besluit genomen. Ik heb dus in 1960 eindexamen van de Amsterdamse toneelschool gedaan en ja, dan denk je de wereld gaat open. Ik kan nu overal spelen. Nou, dat valt dan een beetje tegen. En u zat in een klas. U was het enige meisje. Ik hè? was het enige meisje en ik had een topklas. We hebben dus dat was Willem Nijholt, Jules Hamel, Guido de Moor, Jacques Commandeur. Uh, Guido van de Moor. Ik heb mijn leven lang Guido de Moor gezegd. Maar dat is, Wij dus zeiden Guido, Guido, maar nu, het is later Guido, denk ik. Worden, heb ik ze nu allemaal genoemd? Willem, Jules, Guido, Guido, Jacques, commandeur Henk van Efferen. Ja. En dat was de klas? En dat was de klas. En uh, we hadden een hele leuke klas. We hebben de met z'n allen, dat was nog nooit gebeurd... de topnaafprijs gekregen. Dat is, tegenwoordig is dat iets... Komlaude-achtigs. Ja. Maar we waren dus een hele bijzondere klas. Wat voor eindexamenproductie hadden jullie dan gemaakt? Oh, Want daarvoor heleboel... kregen jullie die topnaafprijs. Ja, je deed een heleboel Preis. rollen. Je deed allemaal fragmenten uit toneelstukken. En je vulde dus... dagen en dagen met stukken. En er werden de highlights eruit gekozen. En daar mocht je dan mee... de stad Schouwburg in. En dat was het slot Akkoord. En in, de, in het programmaboekje, heel mooi programmaboekje dat werd uitgedeeld bij de jubileumvoorstelling. Uh, staat vermeld dat de toenmalige directeur van de toneelschool, Willy Pos. u die had een soort voorspellende gave Want hij zei: Jij moet gaan jongen, Jan. Ja, wat is dat? Uh, het kwam natuurlijk zo dat ik zo enorm veel. Uh, Rollen speelde, want ik moest natuurlijk die, die, die vijf mannen tegenspelen. <lacht> en ik dook dus de ene vrouw in en de andere vrouw. En het was. Uh, ja, dat was heel, heel grappig natuurlijk. En Jonge Janne, dat is een stukje toneelgeschiedenis. Herman Heijermans heeft voor een acteur. En dat was Henri de Vries. een toneelstuk geschreven voor een man alleen. En daarin speelde hij. Zeven of acht rollen. Oh. En het door één acteur... en dat stuk heette... De Brand in de Jonge Jan. En als nu een acteur of een actrice... meerdere rollen speelt in een stuk... dan noem je dat Jonge Janne. Dat is acteurstaal. Ja, en uh, toen zei Willy Pos de directeur mm -hmm. van de toneelschool. Ik hoop dat er voor jou nog eens een schrijver komt die voor je gaat jonge Janne, <gif> dus een toneelstuk voor jou schrijft waarin je dan ook zeven acht rollen kan spelen. En zo geschiedde, want toen was daar Ton Voorstebos. Ja, Ton schrijft dus al heel lang voor mij, en met Ton ben ik dus ook aan de koninginnen begonnen. Dat is dus even een apart verhaal. Maar Ton zei: je bent nu vijftig jaar aan het toneel. Zouden we nu niet eens nadenken over een uh, stuk met een heleboel vrouwen erin? En uh, dat zou toch een leuk stuk zijn voor 50 jaar toneel. Ik ben dus nu... 50 jaar dat ik in mijn eentje speel. Maar ik ben dus 54 jaar ondertussen aan het toneel. Aan het toneel. Want het was in 60 dat ik eindexamen deed. Maar ik besloot in 64 voor mezelf te gaan beginnen. U was de eerste ZZPer. Toen dat ja, begrip dat, nog helemaal dat, niet bestond. Het woord bestond natuurlijk helemaal nog niet. Maar zo is dat gegroeid. En toen zei Ton, moeten we eens nadenken. Want dat we in de oranje sfeer zouden blijven. Want ik had al vier oranje vorstinnen gespeeld. Hij zei, dat is toch langzamerhand jouw visitekaartje geworden. Het heeft succes, de mensen vinden het leuk. Het is een brok Nederlandse geschiedenis. Uh -huh. Ik lever jou die jonge Jan. Ik Daar gaan graag, we het zo over Jan. hebben. En de voorstelling heet Buigen voor uh, Oranje. Eerst even, voordat we het over de voorstelling zelf gaan hebben, uh, naar het, het nieuws. Volgt u uh, de schaatsers. Nu goud voor uh, Stefan Groothuis, brons voor Michel Mulder. Bent u in, geweldig, in de, ja? geweldig. Ik hoorde het uh, in de auto hier naartoe. Ik denk, ah, oh, we zijn aan het goud en zilver en brons aan het verzamelen. Buigen voor de oranje. Nou, het is buigen voor oranje, hoor. Tien medailles. Volgt u het zozeer dat u ook voor de televisie gaat uh, zitten dan? Op, uh, jawel, als, deze er, middag? Jawel, als ik vrij ben, dan ga ik wel even kijken, hoor. Dat uh, komt er een soort nationaal gevoel in je op. En denk je even naar... Onze jongens, meisjes, kijken ja. wat ze allemaal doen. Er was ook droevig nieuws. Els Borst uh, ja. is overleden, D66-minister, minister van Staat. Um, u, zij woonde bij u in het ja, dorp, ja, ja. He? in Beeldhoven. Ja, ik zag er heel dikwijls uh, bij de Kruidenier en in ons dorp lopen... En Heel vrolijk. Ik heb ook eens een keer bij een, een dorpsmanifestatie... was ik gastvrouw en toen heb ik haar mogen begeleiden. Dat was heel leuk en uh, heb ik heel gezellig met haar zitten klessenbessen. En is er veel commotie in het dorp? Uh, ja, men is er stil over. en, hmm. en Het is natuurlijk ook eng, want uh, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Is er gevallen? Of uh, heeft ze inbrekers tegengehouden? Je, je weet het niet. En het is natuurlijk toch een... een, een ja, er wordt in dit land helaas nog alles uh, op een nare manier uh, inbreuk op je privacy gedaan door heren en dames die vinden dat ze recht hebben op jouw spullen. Mm -hmm. nou, afschuwelijk. En dat soort verhalen doen dan de doen ronde? Doen dan de ronde, ja. Je hoopt niet dat het zoiets is. Mm -hmm. Maar je hoopt ook niet dat ze op een afschuwelijke manier is gevallen. Mm -hmm. Dat zoiets schijnt het te zijn geweest, ja. maar we weten het net zo min als dat uurt. Ja. Niemand weet het nog. Het nieuws zal laten volgen. Uh, de tegel ligt voor u, met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En uh, reacties van luisteraars worden zeer op prijs gesteld. U treedt al jaren door het hele land op. Er is geen op Rijlaan in Nederland, waar uw witte bus niet heeft gestaan... Nee. zegt Tom Voorstebos. <laughs> uh, het is misschien leuk als mensen reageren die u wel eens uh, uh, hebben gezien op het toneel. Meld het uh, via ons gastenboek op radiokunstof.nl of via Twitter, hashtag Radio Goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, Nel Kars is een fenomeen. Ze was het enige meisje in die eindexamenklas 1960... Uh, toneelschool Amsterdam. Samen met. Uh, nou, de namen werden net al genoemd. Willem Jacques Condeur, Willem Neumann. Henk van Everen, Jules Hamel, Guido de Moor. Precies. En u was al een ZZPF voordat het begrip werd bedacht. En uh, nu speelt u dus al meer dan uh, 50 jaar solo toneel. Afgelopen zondag was er een uh, heel feestelijke jubileumvoorstelling in Diligentia. Iedereen was er. Oh iedereen. Maar er, waren er waren heel er veel mensen. Heel veel mensen. <laughs> Erik Snijder was en... er, onze eigen Joost Prinsen was er. Ja, Joost heeft mij ooit in het verleden geregisseerd... nog voordat ik aan de koninginnen begon. En dat uh, is een hele leuke samenwerking geweest. Ik was ook zeer vereerd dat hij er was. Wat voor voorstelling was dat dan? Die hij had dat geregisseerd. noemden wij carré vrouwen. En dat waren allemaal een acteurs die ik speelde. Sommige voor mij ook geschreven door onder andere Hugo Heijnen en Ger Beukenkamp en Theo Kling. Die waren mensen die dus toneel wilden schrijven. En ja, nu zijn het allemaal ook gerenommeerde schrijvers. Maar toen was dat eerst. Ik denk dat ik voor Ger Beukenkamp... die toch ook veel voor televisie en ook theater schrijf, Gerenommeerd toneel. een van hè? de eerste was waar hij voor schreef. Hm. En ook Hugo Heijnen, die wilde allemaal toneel schrijven. En dan was ik natuurlijk een leuk object om het uit te proberen ja. in een eenakter. Nu is het zo dat u niet alleen alleen op het toneel staat, u bent ook uh, achter de coulissen helemaal alleen. Maar ik doe inderdaad uh, alles alleen. Het enige wat ik dus niet alleen heb gedaan, dat was het stuk schrijven, dat wordt door Tom Forstenbos dus mm -hmm. nu al het vijfde stuk. En uh, de regie is in handen van René Retel. En dat is dan maar, weer de zoon van Elisabeth Andersson. En trouwens, Jan Retel, ja. ja en, uh, met René heb ik dus heel lang gewerkt. Maar als het eenmaal klaar is, dan laten ze je los. En dan uh, moet je het verder alleen doen. Dus ik ga met mijn bus vol requisieten. Echt een hele grote Volkswagenbus, ja, hè? Ja, en daar ga ik mee het land in. En die zit echt tot de nok vol. Ik geloof zo'n drie, vierhonderd kilo is wat ik bij me heb. En ik maak het ook allemaal zelf. René heeft dus heel duidelijk verteld wat hij... Als decor wil, nou dan uh, ga ik kijken of ik dat kan realiseren. U en, maakt het decor ook zelf? Ja, dat is natuurlijk een beetje. Dat ik sta niet te timmeren en te zagen. Nee. Maar uh, dan moet ik wel. Maar wel dan, achter de naaimachine de kostuums te maken. Ja, maar daar word ik wel mee geholpen, hoor. Ik heb een uh, vriendin die als hobby heeft om op een ongelooflijke vakkundige manier. Zij heeft ervoor doorgeleerd. Ik ben alleen maar brutaal. En met haar samen, uh, we gaan naar de lappenmarkt... we kopen de, de stoffen en we overleggen. En ik ontwerp het wel. Ik wil, weet precies wat ik wil hebben en wil maken. En ik heb als voordeel dat ik voordat ik naar de toneelschool ging... ben ik naar de kunstnijverheidsschool geweest. Wat nu de Rietveld Academie is. Ja, ja. En daar heb ik toch wel me enorm met mode bezig gehouden. En in mijn toneelschooltijd heb ik kostuumkunde gedaan. Dus dat is mijn stokpaardje. Kostuumkunde, kostuums is mijn hobby. En dat doet u ook heel secuur. Hè? Ja. U gaat echt zo ver. Want de, de, de voorstelling... Buig voor Oranje opent met een man. Ja. Verder zijn het allemaal vrouwen. Maar de eerste scène is, is een manspersoon. Graaf Dumonceau. Precies. En ja. hij heeft dan bijvoorbeeld... Uh, ja, nou die, ja, die, die takken op zijn ja. jas. En dat uh, die vriendin... Willy heeft een borduurmachine. En daar hebben we al die takken. Want hij had er dus negen. Dan ben je heel hoog. Nou, Als hoe je... weet u dat? Dat, hij nou, er negen... dat kostuum, dat pak, dat uniform hebben ze nog in Paleis Het Lo, En die helpen me geweldig. En die hebben dat uniform voor mij op een pop gezet. En dat heb ik aan alle kanten gefotografeerd. En we hebben het... Het is niet exact, maar het komt maar wel heel dichtbij. En uh, toen heeft Willi zitten zoeken hoe ze die takken kon namaken. Nou, één zo'n tak, daar was die machine 2,5 en een half uur mee bezig. <güls> en dan brak die gouddraad, want we hebben er echt gouddraad voor gekocht. En die takken moesten uiteindelijk op dat uniform. Nou, we hebben onze vingers kapot ge gemaakt door die naald, door dat laken van dat uniform te doen. Maar waarom moet dat allemaal zo precies ja, dat vind ik belangrijk. Dat, uh, ja, dat is heel gek, ik ben een Pietje precies. En ik wil dan ook dat dat klopt... En dat je niet een of ander carnavalskostuum aan hebt. Dat kan dus helemaal het niet. Het moet echt perfect het, moet kloppen. het pak zijn dat deze graaf in de Heet tijd aangad. 1927... Of... op de achttiende verjaardag ja. van ja. Juliana heeft, uh, heeft gedragen. Ja. Tom Forsterbos vertelde ons ook nog, ik geloof dat het Anna was. was dat, uh, Anna Polona? Anna Palona. Ja, de vrouw van Willem II. Precies. En, Willem en, II. en toen was er een, een Russische hofdame, geloof ik, die ja. een sigaar rookte. Ja. En dat u dan ook zo ver gaat dat u precies wil weten wat voor sigaar. Want nu speelde ook de Hofdame. Ja. En vooral, hoe stak een vrouw in die tijd een sigaar aan? Nou, precies. Toen ben ik naar uh, een van de mooiste... Ik zeg dit allemaal lachend. Het nee, blijft heel serieus heb ik gedaan. erbij. Kijk. Ik ben naar een schitterende winkel in uh, Amsterdam gegaan. De mooiste sigarenwinkel die er bestaat. Hyenius. Ja. En daar ben ik naartoe gegaan. En ik heb het ze uitgelegd. En toen mocht ik in een hele speciale kamer komen. Ik, ik heb nog nooit gerookt. Ik, ik, ik rook niet. Ik heb nog nooit gerookt ook. Laat staan een sigaar. En toen heb ik echt les gekregen daarin. En lucifersdozen hadden ze nog niet. Nee. Het, waren, het was allemaal cederhout En dat ging heel bijzonder precies. En dat ruikt heel lekker en toch? En dat ruikt heel lekker. En ze hebben mij dus geleerd wat ze wel deden. Om een soort lucifers. Het waren hele bijzondere lucifers. En die heb ik van ze gekregen. Oh. En ze hebben voor mij een sigaar gemaakt. Die heel licht was. Maar zo lekker. Dat in de zaal zaten de mensen echt, die geur van die sigaar. En ja, ik nam drie trekjes en uh, toen uh, deed ik hem weg. En Ton had wel zo geschreven dat die sigaar weer weg mocht. Ik hoefde hem niet op te roken. Maar vanaf, dien, vanaf dat moment bent u aan de sigaren, begrijp ik. Nooit meer. Maar, <lacht> maar mijn, een van mijn uh, mensen die wel eens me helpen met de tuin... Die zei, oh die sigaar van jou, die kreeg dan wel eens eentje van mijn cadeau en dat vond hij een feest. Het schijnt een hele lekkere sigaar te zijn. Dit om allemaal aan te geven hoe nauwkeurig u te werk gaat en ja. uh, uh, hoeveel tijd het u ook kost. Want dit is gigantisch, toch? Ik bedoel, uh, middag naar een sigarenwinkel, je laten uitleggen wat ja. voor sigaar dat dan is geweest, maar ook om al die kostuums. Nou ja, de hele research, Perfect in orde. De hele te research krijgen. duurt lang, want om bij buigen voor oranje te blijven. Ja. Ik ben begonnen met naar het Koninklijk Huisarchief te gaan. Daar zijn ze bijzonder aardig en willen me altijd helpen. Daar ik kennen ze u natuurlijk ook inmiddels. Daar kennen ze me langzamerhand een beetje. En toen zeiden ze... Uh, ik heb ze dus gevraagd... Uh, wat weten jullie van die 18e verjaardag van prinses Juliana? Want dat is dus dat feest. Mm -hmm. Ja, want even, en... Ik weet niet of dat inmiddels duidelijk, heet, uh, duidelijk is. Dat is de situatie. Ja. Hè? We zijn op het feest. 18-jarige verjaardag van... Juliana. Juliana, je ziet er niet, want 18 jaar kan ik niet meer spelen... Nee. met mijn 75 jaar, dus dat zo. Maar het gaat dus over Juliana de verjaardag... en het speelt in de zogenaamde Groene Salon. Paleis Noordeinde. Paleis Noordeinde en al die dames en één heer komen even in die salon om zich af te zonderen. Want ze hebben allemaal een probleem. De een is te nerveus, de ander wil even een sigaretje roken. De derde heeft een visioen. En ze hebben allemaal iets dat ze even weg moeten. Mm -hmm. Nou, dat wisten we toen allemaal nog niet. Maar ik vroeg dus aan het huisarchief, wat weten jullie? Heel erg weinig. Eigenlijk niks. En toen heb ik kranten opgevraagd van... 29 april, 30 april, 1 mei, 1927. En daar vond ik het hele programma in. Van die dag. Wat er allemaal werd gedaan. Dus dat was heel leuk. En dan las ik in van een ontvangst... en een, een, een, een rondrit door de stad in auto's... En daarna was er weer een, een, een ontvangst en een, een maaltijd, een, een banket en daarna een soirée. Nou, dat wilde Ton hebben die ja, ontvangst. Ja. Dus u doet de research en geeft als vervolg Leg ik al dat materiaal bij ton. aan Ton. En ik Forstboek. ben dus bij allerlei mensen geweest. Want de een kom je bij de ander, de grootmeesteres van toen nog koningin Beatrix. Mm -hmm. Mevrouw van Loon heeft me geweldige, leuke tips gegeven. Zij verwees me weer door naar mevrouw de Kanter. Die leeft nog, is 105 nu. Nou ja. En is de enige nog levende die echt op die verjaardag is geweest. En, en u heeft haar ik... ontmoet en ja, met haar gesproken? Toen was ze. dat is dus, want ja, ik speel het stuk al anderhalf jaar. Ja, ja. En toen was ze dus... Een paar jaar jongen, <laughs> maar nu is ze ondertussen. Want haar zoon was zondag aanwezig met zijn vrouw. En dat vond ik erg leuk. Hmm. Maar vertelt u eens, hoe ging dat gesprek dan? Ja, dat een, een gesprek met een 103-jarige ja, ja. over een feest in 1927... waarbij ze aanwezig was. Ja. Wat herinnerde ze zich? Nou, dat lange geheugen is nog perfect. Dat is natuurlijk heel vaak ja. bij oudere mensen. En zij vertelde mij dat op dat feest, op de soiree... heeft Juliana met haar vriendinnen de Charleston geleerd... En daardoor wist. Dat we, heeft ze die avond geleerd. Ja, dat was een dansmeester, maar ze wist niet of het nou een orkestje was of alleen maar piano. Maar zo'n Charles stond op een piano. Ik denk dat er wel een klein strijkje heeft gezeten. Daar zijn wij van uitgegaan. En daar kunnen we trouwens een klein stukje van uh, laten horen, van de toch? Nou ja, ik kan er natuurlijk. Je kunt even sturen. stuur. Maar iedereen kent wel Charles Don Ja, muziek. uiteraard. Maar Wilhelmina gaat in acte 6. Komt ze ook even in die groene salon? Want ze heeft zich woedend gemaakt over die muziek. En ze roept dus dat het is oerwoudmuziek. Maar ze wil die verjaardag niet verpesten, op zo'n Hollands gezegd. En ze trekt zich dus even terug om dat te verwerken. Die vreselijke muziek die de dochter speelt. Want ja, ze vindt het koppensnel als polka. Zo noemt ze het. En om de woede te uiten, komt ze even tot zichzelf en. Haar hele leven passeert in die acte En dat is bijzonder mooi. Maar je hoort dus op de achtergrond dat feest. Je hoort mensen lachen en praten. En je hoort die muziek. Want nogmaals, het is een solo. Dus we zien al ja, die mensen uiteraard niet. niet. We horen ze op de achtergrond. Dat kunnen we nu even laten horen. En misschien dat u een heel klein stukje wil, Helmina. Ja, misschien dat ik even een, een heel klein stukje kan laten horen... over haar overpijzingen. Ja. Oké. Okay.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 Liefhebben. Het grootste doel in mijn leven. Ja, dat lukt dan zomaar. Nou ja, Nel dit is Een heel klein Bill stukje. Helmina. Heel klein stukje. U heeft ze nu bijna allemaal gedaan, hè? De, de vrouwen van. Nou, ik ben Oranje. begonnen met uh, Ton Vorstenbos. En dat was eigenlijk heel grappig. Ik speelde natuurlijk allerlei gewone stukken in mijn eentje, en ineens werd ik uitgenodigd door de. Utrechtse theaterinitiatieven, de Universiteit van Utrecht... bestond 350 jaar. Eind jaren 80 was dat geloof ik. Ja, 86 ja en, en Ton was gevraagd een stuk te schrijven over Paus Adrianus. De enige Nederlander die ooit paus is geweest. Ja. Heel lang geleden. En uh, toen vroegen ze mij, het was in de zomer, dus ik speelde even niet of ik de enige vrouw in dat stuk wilde spelen... want de titelrol werd gespeeld door Henk van Ulzen. Voor de rest waren het allemaal kardinalen, bisschoppen, het waren allemaal mannen, dat hele stuk... en heel veel studenten, een paar professionals nog erin... En dat heb ik gedaan. En dat was enig. Dat was mijn enige uitstapje. wat ik even heb gemaakt. met iemand naast me. Met. Uh, maar dat met waren. Henk van ons. Met Henk. Ja. Dat was enig. En ja. we hebben het vijf keer gespeeld. Toen was het afgelopen. Tom Voorstebos zag u daar dus. Voor ja. het eerst. En hij, hij. memoreerde dit ook aan ons. En zei dat het moment waarop u opkwam. want u speelde dus. een, een, een Vlaamse de huishoudster. De ja, de huishoudster. Een huishoudster. Toen dacht hij: mijn god. Heel Vlaanderen komt op. Ja, dat zei hij ook. Dat zei hij ook. En dat, dat vond ik zo'n schattig compliment. Ik was daar heel, heel gelukkig mee, want dat was ook de opzet. Ik had me helemaal op een soort beugelachtige een... figuur. En ja, ik was een lekkere, dikke, grote, dikke. heel veel kussens om en zo. Ja, ik wou net zeggen, want ja. daar heeft u veel moeite voor moeten doen. Ja, ik ben niet uh, zo dik. Nee, u bent zelfs gespierd, viel mij op. Er, er is één jurk die behoorlijk bloot is... waarbij uw rug goed zichtbaar is. U heeft een ontzettend gespierde rug voor een 74-jarige. Wat ja, wil je? 75 jaar. Met iedere keer weer 300 kilo auto in auto uit. En, is zit echt 300 kilo? Ja, en ik bouw dus alles zelf. Ik ben twaalf uur bezig voor één voorstel. Dat is topsport. Ja, het is topsport. Ja, absoluut. Nou, daar word je wel sterk van. Dus uh, ja, en ik moet er dan altijd wel om lachen... want ik heb mezelf een beetje overleefd. Als je 75 bent en je speelt nog 50 uh, jaar in je eentje. Maar dus... voelt het dan ook... Goed, ik bedoel, is het ook iets waar, waar u iedere keer ontzettend veel plezier aan beleeft? En ja. is het lekker om... Ja, het is heerlijk. Het is enig. En ik word overal altijd weer zo vrolijk ontvangen. Want dat is wat collega's altijd zeggen. Solo Solotoneel is zo eenzaam. Zeg, ik wat een onzin. Als ik aankom in, in een, uh, wat ik ook voor gebouw tref, dan staat een bestuur... Of de technische ploeg, die staan al op je te wachten en gezellig. En dan is er koffie en dan gaan we kennis maken en even de hele dag doorpraten wat er allemaal gebeuren moet. En die laten je niet meer los. Maar dus. goed, dat is toch van een andere orde als je met collega-acteurs samen... Ja, toch? Maar ja, het is uh, heel vrolijk. Het is echt heel vrolijk. Ik maak alleen maar leuke mensen om me heen mee en het is... Alles behalve eenzaam. En natuurlijk gebeuren er wel eens idiote dingen. Of dat er geen kleedkamer is. Dat er geen kleedkamer is? He, dat dat... Geen kleedkamer nee, is. dat heb je wel eens als je voor een kunstkring... of een vereniging of een culturele kring optreedt. Dan en dan kleedt ze hij zich om in de bus. Ja, nee, dan hebben ze alles van mij toegestuurd gekregen... wat ik allemaal nodig heb. Maar dan heeft zo'n uh, zo zaaltje... Ja, je speelt wel eens achter een café. En er is dan zo'n feestzaal waar de slingers altijd blijven hangen... want morgen is er weer een bruiloft. He, dus dat, en wat uh, doet u dan? Nou ja, die slingers die zie ik niet. En dat publiek wat er komt, die weten dat die zaal slingers heeft. Die zien het ook niet. En dan heb ik weer een toneeltje ja, met uh, de meest krankzinnige verlichting. Maar ook dat werkt. Want dat is het enige wat ik niet bij me heb licht. Maar ik doe het ook in Paleis Het Loo met uh, kaarsen. Dat is prachtig, hoor. En ook bij Prinses Irene begreep ik van Tom is ja, gespeeld. Ja, dat was, ook Hoe was dat heel dan? Heel leuk. Iedereen op de grond. En ik speel dan in de kamer. En dat is ja, dat doe ik ook heel veel hoor, bij mensen thuis. Ik heb heel veel slaapkamers gezien, want daar uh, moet ik me dan verkleden. Of de werkkamer van meneer, en dan moet de computer op zijn, want ik heb veel ruimte nodig. En uh, dat, het uh, is echt van de plattelandsvrouwen tot en met uh, de schouwburg. De, uh, de Iedereen die geïnteresseerd is in mijn voorstelling, komt. Kijken. En dat, is, dat zijn alle mensen uit onze samenleving. En dat, uh, dat, en dat ook zijn de... ook heel vaak mensen die eigenlijk nooit met toneel in aanraking nee, komen volgens mij. dan roep ik mij. een soort theaterzending, maar dat vind ik wel heel leuk, heel bijzonder. En uh, zo is het ook ooit begonnen dat de gemeente Amsterdam tegen mij zei, en dat is dus in 1964 zo gegaan... Uh, ga maar naar alle uh, wijkcentra en kroegen waar wij zogenaamd cultureel sociaal werk verrichten. Maar dan moest ik eerst mijn publiek voor me zien te veroveren. Wacht even, want... de gemeente Amsterdam zei dat tegen u? Ja, ik woonde in Amsterdam, ja. daar ben ik geboren en ja, getogen. Ja. En uh, op de fiets ging ik uh, langs al die... Uh, zo, zogenaamde sociaal-culturele werk. Het bestaat helemaal niet meer. Maar daar zaten allemaal oudere mensen te klaverjassen... en de dametjes zaten te breien. En daar kwam ik Shakespeare en Molière en Tschechoff doen. <lacht> nou, dat was natuurlijk hartstikke spannend. In opdracht van de gemeente? Ja. Ja, die wisten dat ik dit deed. Ja. En die zei: probeer maar uit... Nou, en daar ging ik dan heen en dan kreeg ik een paar tientjes vergoeding. Maar dat was in die tijd fantastisch. Maar u was hartstikke jong, want net van die school. Ja, ik was drie, ja. 24, 24. Ja. En dan 25. heb je toch een andere voorstelling van. Toneel, of niet wat, wat was uw idee ja, maar ik toen u was, daar in de klas met heb, al die jongens? Nou ik heb vier jaar dus bij gezelschappen geotterd en daar heb ik nauwelijks wat te doen gekregen en dat was de reden geotterd, dat ik, noemt u dat ook. Ja dat was echt ploeteren en dat was niet wat ik leuk vond. Want wat moest u daar dan doen? Nou uh, soms een zieke actrice opvangen en even in een avond een je hoofd leren. Maar als die actrice weer beter was, dan ging je er weer uit. En, zo hebben we dat en dan eigenlijk... stond u wel op de loonlijst, toch ja, niet? Van ja, je stond op tableau de la troupe. Het was in die periode van de zestiger jaren, er werd met subsidie gesmeten En uh, hoe groter de, de troep, hoe interessanter en hoe mooier... maar ze hadden gewoon geen werk voor Dat die mensen. Dat waren nog een ja Maar niet heus dus. Guido, uh, Guido de Moor was eigenlijk een van de enigen... Uh, uit onze klas zijn bij alleen Jules Hamel en Willem Nijholt en ik nog over. De anderen zijn helaas overleden. Uh -huh. Guido had eigenlijk vrij snel werk... maar Willem Nijholt had het ook heel moeilijk. En het was, we, we hadden niks... En dat was met ons allemaal een beetje. Het was te veel. Nou ja, zij wa zijn... Maar wat was te veel? Er waren te veel De acteurs veel. of uh, te veel. Uh, uh, ja, er waren maar, maar een paar gezelschappen. Het was niet de wildgroei die we nu hebben. Iedereen kan nu een gezelschap beginnen. Je kunt ook allemaal de schouwburgen in. Dat was toen enorme selectie. Je kwam die schouwburg niet in hoor. als je niet tot de grote gezelschappen behoorde. Dat, dat was een verboden terrein. Maar u kwam wel in dienst van uh, die grote gezelschappen. Alleen u kwam ik, niet ik, ik kreeg niks op het toneel te doen. terecht. Nou ja, ik mocht figureren en je werd een soort manisje van alles... En ik dacht, dat is niet mijn leven, daar heb ik niet voor gekozen. Nou, en toen heb ik gedacht in 64, ik ga het zelf proberen. En toen ben ik naar die gemeente gestapt. En die hebben me dat uh, aangeboden. En dat ging als een sneeuwbal. De, de, de breipennen vielen op de grond. De klaverjaskaarten werden weggelegd. En ik ging naar de gekste plekken. En ik moest rolstoelen naar de zaal slepen. Ik moest eerst al mijn publiek uit allerlei vertrekken <lacht> halen. En ik deed dat dus nog zonder kostuums. En toen dacht ik, er moeten kostuums bij. En, en, en eigenlijk hebben de platte landsvrouwen, vrouwen van nu, mij ja. ontdekt. Die hebben me gevraagd op een congres. Ja. En daar mocht ik voor het eerst uh, een, een half uurtje spelen... En toen ging ik met 70 aanbiedingen naar huis. Nou ja. Ongelooflijk. En toen was het geborgen. En wat speelde u toen dan? Ik speelde dus. Voor die plattelandsvrouwen die niet veel toneel hadden gezien. Toneel uit verschillende eeuwen. Zo heette mijn eerste programma. Ik had geen regisseur, niks. Ik deed het allemaal zelf, want anders kon ik het niet betalen. Dus ik moest ook die kostuums zelf maken. Want dat was veel te duur om dat door iemand te laten maken. Dus uit pure nood is het ontstaan. En dat sloeg aan enorm. Ik stond me op het toneel te verkleden. Dat klinkt heel gek. Maar ik had een basisjapon. En daar gingen hoepelrokken, sleepjurken. En dan was ik ineens. Dus je had ook geen kleedruimte nodig. Nee, maar ik... Ja, het... ik moest wel die basisjurk aantrekken. Ja, ja. Maar dat was inderdaad vrij simpel. Maar ik stond toen nog te strijken in de, in de kleedkamer, want ik had geen auto. Ik ging met de trein, ik zag geen. Huis meer. Want ik, ik reisde van de ene boerderij naar de andere. En overal sliep ik bij mensen thuis. Alles schatterst. Komen nog mensen naar me toe. Weet u, mevrouw Kars, u heeft toen bij ons op de boerderij geslapen en u moest de volgende dag weer door. En oh ja. had u toen in de gaten van. oké, okay, dit is het. Ja. Nu heb ik mijn missie gevonden. Ja. Dit is waar wat ik wil doen. Ja. Helemaal. Maar u had niet kunnen bevroeden dat u vijftig jaar later... Nee, nog in uw nee, eentje nee, op het toneel maar, zou staan. Na dat toneel uit verschillende eeuwen kwam vrouwen in het spel. En toen kwam Egbert van Paridon. Die had me gezien en die zei... Nel, jij moet een regisseur. En dat werd Theo Kling. Hij was er ook zondag, de man van Henny Orrie. En Theo was mijn eerste regisseur. En... Toen zijn we ook schrijvers gaan zoeken. Theo heeft ze ook zelf voor me geschreven. En eh, ja, dat was natuurlijk ontzettend leuk. En dat werd mijn programma Ik, Jij, Zij. En daarna kwam Joost Prinsen met Karee Vrouwen. En toen, naar aanleiding van dat lustrum van die Utrechtse studenten... kwam Ton in mijn leven. En Ton... Dat is, dat maar, maar het is een... Het, het, het is een oh, uh, nou een ongelofelijke geschiedenis eigenlijk. Want ja. u, u bent de enige... Ja, Helmut Woudenberg is natuurlijk ook iemand die voornamelijk solo's doet. Jawel, maar die hebben allemaal maar wel bij gezelschap gezeten. en gaan bent... ook vaak weer terug. Ja. Hè, zelfs een Charlotte Keuler, een van de grootste. Misschien weet nauwelijks meer de jonge generatie wie dat was... maar dat was een godin werkelijk op het toneel. En er is en maar, nog een prijs naar haar vernoemd, dus daardoor kennen we haar. Ja, en uh, zij heeft dus... Uh, ook heel veel aan het toneel gespeeld. Maar ging dus af en toe ook solo. En dat is bijna bij alle actrices zo. Ze hebben het wel eens een keer gedaan. Anne-Wil Blankers heeft het gedaan. Sigrid Koetsen. Wilhelmina. Ja, en Wilhelmina was natuurlijk geen solo. Dat was een echt oh, ja, toneelstuk. Ja, ja, ja, ja. Maar ze heeft ook solo gedaan. En, en uh, Sigrid Koetsen heeft het gedaan. Ze hebben het allemaal wel eens gedaan. Alleen u heeft het alleen maar gedaan. Ja, ik alleen maar. Ja, en... en uh, ja, die koningin Sophie, dat was zoiets leuks eigenlijk. Want Ton had me dus gezien. En dat was en de eerste, hè? Die dat hij was voor de eerste. En ik, toen hij zei, ik wil voor je schrijven, toen dacht ik... Ah, Ton Vorstenbos, maar dat kan ik niet betalen. Dus ik zei tegen hem, ik vind het geweldig. Maar toen zei hij heel schattig... Nel, heb ik het over geld gehad? Ik zei, nee, maar als jij mij een vette worst voorhoudt... Ik ben naar hem toe gegaan met knikkende knieën. En toen zei hij: Heb jij aan iets gedacht? Ik had aan iets gedacht. Mijn man, die toen nog leefde, uh, Bob, had mij met Sinterklaas het boek gegeven: Een vreemdelingen in Den Haag. Dat zijn brieven vertaald door Hella Hazen oh ja. van koningin Sophie, de eerste vrouw van koning Willem III. Mm -hmm. Emma was zijn tweede vrouw. En hij had er een gedicht bij gemaakt. Helaas is mijn lieve man dus overleden aan de rotziekte ALS. En Bob schreef: Dit is solo-toneel, want dat waren allemaal brieven. En brieven zijn monologen. Ik heb Hella opgebeld. Want Ton was toen nog niet in, in, in het spel. Nee. En ik zei tegen uh, mevrouw Hazen, wat doen we? Ik zou dat zo graag spelen. Toen zegt ze, je hebt volledig mijn zegen. Maar ik, ik doe, doe er niks ik aan. Ik doe niks meer aan toneel. Ze heeft ook toneel gedaan. Ja, ja, ja, ja. Zoek een schrijver. En toen kwam Ton. En ik zei, ja, ik heb aan iets gedacht. Maar ik neem aan dat jij ook aan iets hebt gedacht. Toen zei hij, ik wil dolgraag voor jou bewerken... Een vreemdelingen in Den Haag. Nou ja. Ik denk, dit is telepathie. Dit is het. Het komt in één klap. We alleen, dan moeten we alleen Hella nog hebben. Ik zei, Hella heeft al gezegd dat ze het goed vindt. Nou ja. Er komen mailtjes binnen. Kent, u, uh, kent u Janne Schra? Een nee, hele leuke nee. zangeres. Wat een toffe vrouw, zegt ze. Actrice Nel Kars staat al 50 jaar op het toneel. En een reactie van Wilma te Water. Nel Nelkars is actrice in de buitencategorie. Onvoorstelbaar knap hoe zij een prachtige en boeiende... solovoorstelling in elkaar zet. En dan ook nog eens zelf decor en kleding maakt. Zag haar een aantal jaar geleden in Apeldoorn... ter gelegenheid van een lustrumvoorstelling... van mijn Soroptimistclub. Ja, dat is, een, uh, dat is zoiets als de Rotary. Alleen voor vrouwen. Ga ik weer even door de mand. Ik ben er nooit voor uitgenodigd. Uh, nou, ik uh, ben er uh, ijzige jaren ook lid van geweest. Oh ja? Want ze kiezen dus op beroep. Maar ik vind dan, als je niet meer twintig bent, moet je weer plaats maken voor een ander. Voor de jonge garde. Voor een jonge gaarde. Want het is dus voor de werkende vrouw. Nou, ben ik dat ook nog wel. Maar uh, ik denk dan, het is toch in zo'n dorp als waar ik woon. Daar moet je weer een beetje plaats maken. Dus ik ben er weer uit. Maar ik heb daar dus best. Uh, Leuke Heeft u een aan. voorkeur voor welk publiek u het liefste speelt? Vast, maar dat gaat u niet hardop zeggen. Dus had ik die vraag ook niet moeten stellen. Nee, nee dat, dat mag best gezegd worden. Uiteindelijk speel ik voor iedereen. Maar het is natuurlijk heel leuk wanneer je speelt... voor mensen die echt voor jou kiezen. Mm -hmm. En bewust naar jou toe gaan. Dus het liefst voor schouwburg toch? Ja, de, de, de vrije voorstellingen zijn natuurlijk heel leuk... maar. Als je voor zo'n groep speelt als een vrouwenvereniging... dan is het een, een, een soort wedstrijd met mezelf. Pakken ze het. En dat lukt altijd. Ik heb nog nooit meegemaakt. En daarom ben ik een gelukkig mens. Dat ik word uitgevloot of dat mensen weglopen, is nog nooit gebeurd. Dat is toch fantastisch en doodstil... Dit is, dus dan is het het leukst als het een ja. wedstrijd is. Ja, en dan mij. is het dus niet in die Schouwburg. Nee. Juist niet. Nee, maar die Schouwburg, daar komen Dan dus is het eigenlijk ontspannen voor u. Want dan weet u, ze komen voor mij. Ze komen voor mij. Maar die, die groep die dus hun maandelijkse avond hebben... Dan denk ik wel eens... Maar, maar even, de slingers nog aan de muur hangen. Ja, en die denken misschien, wat hebben we vanavond? Wat is er op het toneel? Maar het leuke is, dat was natuurlijk in het begin... maar nu weten ze Nel Kars komt en dan is het ook bomvol. Oh ja? Ja, dat vind ik zo heerlijk. Dat, uh... U zegt nu, dan weten ze Nel Kars komt... maar dat is dan, nou ja, dat werd ook gezegd, een buitencategorie. Uh, Tom Forsterbos zegt ook, u speelt in de marge. Ik bedoel, de, de, de recensenten van de kranten, die komen bijvoorbeeld niet. Die komen niet, Nee, nee. Het Hoe is, is dat voor u? Ja, ik, ik weet niet. Nou, aan de ene kant denk ik, ik vind het niet zo erg. Want uh, ze kunnen je volledig kapot maken. En dan ligt wel mijn uh, inkomsten. Dan moet ik, ik moet het uh, hebben van de mondreclame. Maar als er in een krant iets vreselijks over je staat... dat is niet leuk. Ja, dus, dus u wil ze het liefst beetje, helemaal niet bij je. Nee, ik denk, uh, waarom? Het gaat goed zoals en het nu gaat. Ik vind het wel heel leuk, uh, zoals in uw geval dat je komt kijken en dat je dan roept van... wat leuk, daar wil ik over babbelen. Hm. En dat komt gelukkig uh, ook wel voor... dat uh, wel een, een journalist is komen kijken en zei... mag ik eens een gesprekje met je hebben? Ja. En dat vind ik veel waardevoller dan die ene meneer... die dus moet zeggen wat hij ervan vindt. Ik heb wel eens gehad dat ze dan beginnen vooropgesteld... ik hou niet van solotoneel. Dan denk ik, waarom kom je dan kijken... Ja, Hoe dus zou dat, u zelf het toneel omschrijven, even helemaal los van een solotoneel? Wat is het voor toneel wat u maakt? In het begin bestond dat woord solotoneel nog niet. Dat is een beetje door onze grote cabaretiers bedacht. Mm -hmm. He, de, dat eenmans toneel en uh, dat cabaret voor één mens... En, en die jonge Janne hadden we. Ja, en ik had er geen woord voor. En wat ik vreselijk vond als mensen zeiden... de declamatrice. Dan dacht ik altijd aan een, een vrouw die verse komt voordragen... in een slechtzittende avondjurk. <lacht> en de hand op de vleugel. Iets vreselijks zag ik daarbij. En dan heb je ook nog een heel vervelend woord. Dat heet voordrachtskunstenares. Dat vind ik ook heel erg. Ja. Dat was ik allemaal niet. Ik ben gewoon actrice, toneelspeelster. Goed Hollands woord. En dat doe ik dus ook. Ik speel toneel. Ik draag niet voor. Daar lekt het helemaal niet op. Nee. Alleen ik doe het ineens. U bent die man, u bent, uh, u bent die graaf, u bent Wilhelmina. Dank en u wel. bent ook de linnenvrouw. Ja, dat is uh, zo'n leuk mens. En dat is. Dat, heb ik... dat is de enige gewone vrouw. Ja, die ja. niet het bestaande. Want al die andere personages zijn een beetje gebaseerd een... op. Op echte de tafelschikking, die ja. ik uiteindelijk ook gevonden. Uit de krant. Heb. Ja. Nee, dat heb ik niet in de oh. krant. Want dat is weer het grappige. Dat heb ik weer aan mevrouw De Kanten te danken. Want die zei tegen 3 jarige ja, die 105-jarige. Die, 105 die zei: dat. je moet gaan naar uh, Ridder van Rappard En dat is de zoon van een van de vriendinnen van Juliana, die ook op dat feest was. En deze meneer Ridder van Rappard die had alle brieven nog van zijn moeder van Juliana aan zijn moeder geschreven en van zijn moeder aan jullie. En die mocht nou, u lezen? Die mocht ik lezen en daar zat dus een verhaal in over die verjaardag. En daar zat de tafelschikking in van het feest... Nou ja. Dat schreven ze naar elkaar. Nou, dat zat erin, die tafelschikking. Oh, dat zat natuurlijk bij de uitmodering Dat zat bij alle troep van, dat, van, dat, van die brieven. Dat zat ook in de ordner. Wow. En dat was goud. Dus dat heb ik gefotocopieerd. En daar heeft Ton uiteindelijk dus... Uh, Mien van Ittersum, die hofdame, uitgehaald. En Anna de Jonge, die uh, moeder van Mieke de Jonge, de vriendin weer... En die Elisabeth, de schilderes... dat is ook een beetje fictief, die mevrouw ja. met de blote schouder. Die heeft als opdracht... de je je gespierde rug kunt ja. laten zien. Maar ja, um, Ik heb de mannen gevraagd of het kon, hoor. De mannen? Ik, de mannen, dus Welke de regisseur mannen? en Ton. En Ik zei, jongens, mag ik nog op bloot? Nel, het is nog prachtig, het mag. Nou, Ja, want ik wil dat wel heel kritisch... Ik kan het alleen maar onderschrijven. Um, uh, nog even, want uh, die, die linnenvrouw, dus, dus de oh, enige ja. gewone vrouw. Ja. En uh, Ton van... Voorstebos vond dat belangrijk. Ton zei: Nel, ik ben nog op zoek naar een gewoon mens. Hoe komen we daaraan? Toen heb ik mevrouw van Loon opgebeld, dus de grootmeesteres van Koningin Beatrix. En daar mocht ik langskomen. Een heel, heel lief mens, heel aardig. En ze, ik, ze had ook mijn vorige stukken gezien, dus ze wist ongeveer wat ik deed. En uh, we hebben een heel gezellig gesprek gehad... en ik vertelde haar de wens van Ton. Toen zei ze... Wat je moet nemen op zo'n feest lopen altijd linnenvrouwen rond. Dat is, schijnt nog zo te zijn. En die lopen met vlekken water en die lopen met naaidozen. En uh, tegenwoordig <lacht> misschien als je een, een ladder in je, kou, in je panty hebt. Want ze hebben misschien nog wel panties. Ja, ik zou altijd reserve panties mee. Nou, dat ik neem aan dat deze dames op feesten dat ook doen. Maar ze zijn er voor ongelukjes. Ik zei, ja, maar was dat in 27 dan ook nog? Zij zijn ze, absoluut. Ik zei, ja, nu... Namelijk. De linnenvrouwen voor de ongelukjes. Ja. En toen heeft Ton bedacht, die nemen we. En bij die opstand op Sumatra... Want Indië speelt een grote rol in, in dit deze stuk, voorstelling. onze kolonie. Mm -hmm. En er is een opstand geweest op Sumatra. En dat is wel historisch. Daar is een hoge officier en dus een korporaal uh, uh, gesneuveld. Mm -hmm. Maar wie die korporaal was, weet niemand meer. En toen heeft Ton bedacht, dat is de zoon van de linnenvrouw en dat is Marie... En Marie is dus helemaal kapot. Want ja, die zoon is gesneuveld. Ja, en dus, ja dat is een mooi personage. En, en Marie moet zich dus ook even terugtrekken in de groene salon. Want die, heeft, die is weer voor het eerst aan het werk. Want die heeft natuurlijk een rouwproces achter de rug. En als ze dan al die lieve collega's weer ziet... dan krijgt ze het weer zo benauwd. Wat, wat, wat uh, opvallend is, is, omdat u zo punctueel bent... en wilt dat het allemaal perfect is en het er ook perfect uitziet... heeft u ook de tijd nodig dat levert een merkwaardige situatie op... dat je als publiek, als u naar het volgende uh, personage mm -hmm. gaat... dan ja. moeten we even wachten met z'n allen. Ja, en dan <lacht> daarom... Ja, mensen, ik vraag heel veel van mijn publiek. <lacht> en het uh, en is zo geweldig, want dan zie je de schaduw, hoor zo op het toneel, dat u moet daar als een dolle... U, wat, want er is geen kleedster, u nee. bent immers alleen. Nee, ik doe alles er is alleen. niemand die de make-up doet. Nee, nee, u u doe bent dan mijn, helemaal in uw eentje uh, als een omkleden. En Dat is het prettige dat je het ook allemaal zelf maakt. Ik weet ex, exact waar de drukkertjes en de haakjes zitten. Want ik ben heel bang voor klittenband. Want ik weet niet of je wel eens met klittenband... maar als dat ergens <laughs> aan blijft haken... U heeft ook nog allemaal haakjes aan die kleren. Haken uh, en drukkers <laughs> en alles. En ik weet precies waar het allemaal zit. Want ik doe ook voor iedere acte andere schoenen aan. Ik heb zelfs kousen wissel ik. ik. Ik heb altijd andere sieraden. En ze hebben allemaal een andere pruik op. Het moet krankzinnig snel. En daarom hebben we die geluidsband. En dat traint u dan ook waarschijnlijk? Nee, ik train niks. Nee, ik pas het zo vaak dat uh, als ik het aan, aan het maken ben, dan moet het weer uit en weer aan weer uit, en, en weer aan. En welk kostuum, waar maakt u zich het meest zenuwachtig over welk kostuum uit deze voorstelling? Nou, ik moet natuurlijk Dumont uitdoen. En dat is heel gaaf dus. En dan moet ik die mooie Elisabeth en dat is wel even werk, want dan moet ik mijn snor aftrekken van mijn, van mijn, van mijn bovenlip, en dat is dan een beetje, dan mag je geen smink op doen, want anders plakt hij niet dus dan moet ik even mijn onder mijn neus poeieren en mooi maken en ik moet Elisabeth een beetje rouge geven en ze moet lippenstift op, die gaat voor Mien van Zwinderen weer af want lippenstift bestond helemaal nauwelijks, dat deed alleen wat wufte dames nou die Elisabeth is een beetje wuft en dat moet er dus weer af en daarom. Uh, maar omdat het ook eigenlijk geweldig is dat ik alleen ben... Ik moet me zo concentreren dat. Uh, maar er zijn ook wel eens technische mannen die opzij staan. Want ik heb ook nog een die intercom. Moet echt... Ik moet ook met nog... ogen als schoteltjes. Ja, die daar... lachen zich rot. Die zei: het is in de coulissen minstens zo leuk als op het toneel. <laughs> maar uh, ik heb ook een intercom waarmee ik dus de techniek vertel, jongens. Ik ben klaar met uw verkleding. Ik kom weer op en dan wordt er een andere lichtstand. Want het licht dat wordt door de schouwburg gedaan. Oh, dat ik dan wel? Dat wel, maar het inhangen en doen daar ben ik helemaal bij. Ik heb een lichtplan en dat krijgen ze gemaild. En dat weten ze allemaal. Dus het licht bedienen. Hoe lang gaat u dit nog volhouden? De, tot ik neerval of zo, ik weet het niet. Ja, ik weet niet hoe de biologie <lacht> mij in de gaten. Ik, dat weet ik Uw niet. ouders zijn heel oud geworden. Ja, ik had een prachtige ouders. Echt geweldig. Mijn vader is 94 geworden, mijn moeder 96. Ik kom uit een. Artistieke geweldig, familie? Ja, nou ja, uh, mijn grootouders eerder dan mijn ouders. Die hadden, uh, die, die, die, die hadden eigenlijk helemaal geen behoefte meer. Maar uh, qua hobby werd bij ons thuis heel veel muziek gemaakt. En uh, ze maakten veel. Mijn vader die potten bakte voor zijn lol. En ze hebben zich sociaal voor de gemeente Amsterdam. als ingezet. En wat heel bijzonder is. Ze hebben allebei de eremedaille in goud. Van de gemeente Amsterdam gekregen. En ja ik had een, een, een, een ouderpaar. Het mooiste huwelijk. Wat ik ooit in mijn hmm. leven heb ontmoet. En wat betreft uw eigen huwelijk. U vertelde net dat uw man is gestorven. Ja ik ben maar heel kort getrouwd geweest. Ik heb wat. Ach jaar in, in je jonge onstuimige leven. Heb ik wel eens vriendjes gehad. Maar dat ging allemaal niet door. Die vonden die. Die vrouw die altijd maar s'avonds weg was. Met dus die heel bus heel leuk. en op stap ging. En op stap ging. En dat, Een zelfstandige vrouw. Ja, dat, dat, dat ging uit. En toen kwam ik in Bildhoven te wonen. En mijn achterbuurman, die de heg aan het knippen was. <laughs> dat, natuurlijk, de achterbuurman. Ja, de achterbuurman. En ik, zei, ik had ver weg gehoord dat die man alleen was komen te staan... En ik zei, meneer, kunt u het redden in uw eentje? En toen zei hij, nee, dat kan ik helemaal niet. Nou, dan zeg je niet, nou meneer, het beste. <laughs> Dus... Nee, dan zorg je dat je, dat je dat je hem helpt. Nou, toen zei ik, uh, misschien vindt u het leuk om even een kopje koffie te komen drinken. Ik moet u even onderbreken, want ik krijg door dat er ook nog wordt gevoetbald uh, vanavond. Er is een inhaalwedstrijd, visie FC Groningen tegen FC Twente. Frank Wilaert. Ja, en uh, die wedstrijd is inmiddels begonnen, sterker nog. Er is ook al gescoord in de beginfase van dit duel. We zijn al een paar vijf minuten onderweg en Groningen staat in eigen huis al voor. Tot, uh, nou, ik denk wel vier, vijf keer toe achter. Elkaar kinderlijk verdedigd door FC Twente rondom het eigen strafschopgebied. En uiteindelijk is het Adorjan die profiteert voor FC Groningen. En volkomen verdient de 1-0 maakt. En volkomen verdient Vooral omdat FC Twente dat in de eerste vijf minuten bijzonder slecht doet. Het verdedigen van het eigen strafschopgebied. En dan krijg je uiteindelijk dus het spreekwoordelijke deksel op je neus. Met dank aan Adorjan staat Groningen in deze inhaalwedstrijd voor met 1-0. Dank je wel, Frank Wielaerts. Uh, u luistert ondertussen nog naar Kunststof. Nel Kars is onze gast. En uh, we spreken over haar... Uh Acteurs bestaan, ja, uh, inmiddels waren... een halve eeuw, een solo toneel van hot naar haar. En, uh... Ja, nou, we waren ook een beetje gebleven, want er vroeg u naar ja, wat, uh, mijn privéleven. Ja, ik vertel daar nooit zoveel over, ik vind dat niet zo interessant. Nee, maar, maar ja, goed, Bob, een vrouw die uh, zo alleen maar aan het werk is, is daar ook nog een leuk leven ja, naast. Ja hoor, vraag en, je dan uh, toch wel af. ik heb dus mijn lieve Bob leren kennen. In, uh, als mijn achterbuurman. Buurman Bob. En mijn man Bob. En dat was de grote liefde in mijn leven. Helaas, maar heel kort. Ik ben maar acht jaar getrouwd geweest. En toen kreeg hij die, die vreselijke ziekte ALS. Hmm. Ik heb hem gelukkig helemaal kunnen verplegen. En kunnen helpen... Tot het eind. Maar dat is een gruwelziekte. En men wist voorheen niet wat het eigenlijk was. Totdat onze lieve koningin Maxima in de gracht ging zwemmen. En nou weet iedereen wat ALS is. Ja, en hebben we enorme posters in... Wat ja, vindt u daar eigenlijk van? Wat ik daarvan Die posters? Ja, nou ja. Als het geld binnenbrengt... en ze kunnen onderzoek doen naar die vreselijke ziekte... dan heeft het mijn zegen. Hm. Maar, uh, en het is goed dat men weet dat het bestaat. Want ik moest altijd uitleggen, wat is dat dan toch voor ziekte? Maar, uh, nou ja, sinds die tijd ben ik alleen. Maar ik heb altijd gezegd, ik heb twee liefdes. Dat was Bob en dat is het toneel. Het toneel. En het toneel is daar nog steeds uh, heel erg uh, aanwezig. Als u nu terugkijkt, hè, want het mag toch wel... als je dan een halve eeuw uh, uh, aan het toneel bent. Meer dan een halve eeuw. Um, had u... Andere keuzes gemaakt. Willen maken, achteraf. Ja, dat wordt je wel eens meer gevraagd. Toen ik aan, uh, op die toneelschool zat... dacht je aan andere dingen dan solotoneel. Hm. Daar heb ik nooit aan gedacht. Het Want is bij dus... toneel denk je toch juist aan samen. En... Ja, ja, ja. En dat... Uh, ik zou het best heel leuk vinden als dat natuurlijk nog gebeurt. Dat verleer je niet, dat doe je morgen weer. Dat ja. heb ik gezien bij Henk van Hulze die ene keer. Want dan vragen mensen wel, verleer je dat niet? Nee, dat verleer je niet. En dat zou ik ook nog best heel leuk vinden... om nog eens een aardige oude dame te spelen. Maar dat Heeft u enig de... idee waarom het nooit gebeurd is? Ja, het is, is misschien ook wel een beetje Hollands. Als je iets hebt gekozen in een bepaalde hoek dan uh, denken ze dat je niet meer beschikbaar bent. En er werd me ook wel eens gezegd... je had in Engeland geboren moeten worden... want uh, dit soort werk wat ik doe... is traditioneel is toneel. Hm. He, ik ben geen vernieuwer. Ik heb ook geen subsidie. Ik heb niks. Ooit heb ik het aangevraagd... om toch eens te proberen. En ik kreeg als brief terug... u bent geen vernieuwer. Af, uit, over. Nou ja, maar dan denk ik, moet dat? Waarom mag het traditionele toneel met kostuums... Petra Lazur zei dat zondag zo lief. Die zei, oh, dit is toch groot genieten. Dat je weer mooie kostuums ziet en mooie taal hoort. Daar hou ik van. En is dat altijd zo geweest in uw geval? Bent u altijd een liefhebber geweest? Van, ja, uh, ik ja? ben een romanticus. Ja, ik ben heel romantisch. Ik geniet vreselijk van die Engelse series. Ook in, oh. in 1960 op de toneelschool was u niet een modernist. U nee, wilde niet... Nee, tomaat bijvoorbeeld. Dat was ja, toch ook de, in die periode? Dat was afschuwelijk. Toen was ik net van school af. En dat heb ik ook heel verdrietig gevonden. En wat er toen met die prachtige acteurs van die tijd is gebeurd... dat is niet goed te praten. Hmm. Want we hadden schitterende acteurs, hebben we nog, heus. Maar in die tijd was het... Uh, nee, het was heel verdrietig. Ik vond dat heel naar. Ik heb daar natuurlijk helemaal verder geen... Uh, deel aan, of mee uh, onder te leiden. Maar ook gehad. in die tijd, toen u heel jong was, was u niet per se een vernieuwer. Nee, uh, nee, nee juist niet. Ook voor ons eindexamen destijds heb ik me met al die kostuums bemoeid. Die heb ik allemaal mee helpen maken. En, en, ja, wij speelden eigenlijk ook heel traditioneel toneel op die toneelschool. En het was nog de tijd dat je meneer en mevrouw tegen elkaar zei. Ja, niet tegen de klasgenoten. <laughs> maar wat ik nog even wil vertellen, dat zondag... heb ik dus de hoedenspeld van Magda Jansens die ik heb gekregen wat van mij. Wat is mijn... dat, de hoedenspeld ja, van Magda nou, Janssens? Het is een klein verhaaltje, maar in 1934 zei Magda Jansens, een oude actrice tegen haar, toen nog jong... tegen haar kleedkamergenoot V. Karelsen... Uh, er was net de Theoman Bouwmeesterring was uitgedeeld aan uh, Elze Maus. En die twee actrices waren daar eigenlijk een beetje zoiets van... wij krijgen nooit zo'n ring. Nou, <lacht> zij magda en trok de hoedepen uit haar hoed en zei... 'Vie, jij krijgt van mij de Magda Jansen-hoedespeld'. En toen heeft Vie Karelsen hem na de oorlog aan Walter Kaus gegeven... uit een grapje ook weer van ik geloof in jou. Jij bent een mooi acteur. En Walter Kaus heeft hem aan Top de Borders gegeven. Een prachtige voordrachtskunstenaar. Verhalen vertellen. En toen kreeg u hem. En ik kreeg hem en ik heb en hem zondag... Gerda Havertong overhandigd. Wat een mooi besluit. Dat is dus ook nog gebeurd afgelopen zondag. Ja. Wat staat er op de tegel, Nelkars. Kars? O, ja. Wat, die... heeft u er, wat gaat u erop schrijven? Er staat ja, nog niks ik, op. Ik ga erop schrijven. Wacht even, ik had het even bedacht. Ja, moeilijk. Hoe moet ik dat nu erop gaan schrijven? Ja. Daar kijken jullie naar. Oh, wat ja. Weet u wat? Schrijft u het even op, dan zeg ik dat zo dadelijk op deze zender. Uiteraard één op straat te beluisteren is. Marianne van der Akker uh, presenteert vanavond. En ze spreekt met illegale over de verplichte eigen bijdrage van minstens 5 euro per medicijn. Gemeente Utrecht wil dat de landelijke overheid deze eigen bijdrage afschaft, Maar minister Schippers is dat niet van plan. Daar gaat het zo dadelijk over. En dan gaat Nel Kars nu heel precies en secuur als zij is... met een prachtig handschrift... het volgende op de tegel schrijven. Zegt Zal u het ik maar even. even zeggen? Ja. Een ander denkt niet altijd zoals jij denkt. Geloof in jezelf. En dat zei uw man altijd tegen u, hè? Mijn lieve Bob zei altijd als ik eens teleurgesteld was of zo... Dan zei hij... Lieve schat, je moet niet altijd vanuit gaan... dat anderen denken zoals jij denkt... Heel goed. Dank u wel, Nel Kars. En hou haar website in de gaten. Dan kunt u voorstelling zien. Dank Dank, mevrouw Kars. Dit was aflevering 2779. Morgen ontvangen wij zanger Wouter Hamel. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Een ontmoeting in een tuin in Parijs. Ja, ze is dakloos. Twee vreemden. Ze praten, ze zwijgen...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 Zondagavond om 9 uur in Holland Radio de documentaire Senza Parole. Het is een liefdesliedje. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo, Mrs. Natasha. Dit is Keith Sarisochi. Niet? Huh?